Het geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling blijft zeer problematisch. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid schrijft dat op X bij een landelijk overzicht. De politie spreekt van een nacht vol geweld en vernieling. Ook de brandweer werd geconfronteerd met geweld en agressie, maar noemt het aantal incidenten beheersbaar. Van Weel noemt het geweld een diepgeworteld maatschappelijk probleem. Volgens hem moeten niet alleen politie en justitie er wat aan doen, maar is het een taak van de hele samenleving. De brandweer is op verschillende plekken in het land druk geweest met het weghalen van omgewaaide bomen door de storm Floriane. Ook de NS heeft er nog last van. Er rijden de hele avond geen treinen tussen Sittard en Maastricht. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. In Blerik in Venlo werd een vrouw geraakt door een afgewaaide tak. En in het Groningse Nieuw-Wolda waaide een bom op een rijdende bestelbus. In verschillende plaatsen de gevels en dakpannen van gebouwen. Florian is de tweede storm van dit jaar in Nederland. Justitie in België heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden van de vermoorde studenten Julie van Espen. Ze werd in 2019 verkracht en vermoord door een man die al twee keer eerder veroordeeld was voor verkrachting. Hij mocht zijn hoge beroep in de laatste zaak in vrijheid afwachten en vermoorde toen de 23-jarige studenten. Het OM erkent fouten te hebben gemaakt in het proces. De dader heet bekend. Hij werd eerder al veroordeeld tot levenslang. Het weer nog in het noorden. Veel wind. Verder neemt de wind af. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of vier. Morgen periode met zon, maar ook winterse buien met sneeuw of hagel. En het wordt ongeveer vijf graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM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 De allernieuwste metal releases wordt u vanavond, want dit is Play It Loud brand nieuw. Welkom terug bij het tweede uur van deze december special van Play It Loud brand new en bedankt dat jullie met mij het tweede uur zijn ingegaan... en mocht je net pas hebben ingetuned... bedankt dat je bent gaan luisteren. Je hebt er wel een hele uur met nieuwe releases gemist. Gelukkig voor jullie staat er nog een heel tweede uur te wachten... met veel nieuwe muziek uitgebracht in december. En de vaste Play It Loud luisteraar weet natuurlijk al lang... dat ik elk uur en uitzending stevast begin met de uuropener. die de tweede uur kwam van Savage Lands. Een project met zowel Megadeth als Black Bomb E-leden... die op 10 december hun nieuwste single Out of Breath heeft gedeeld... Van het aankomende album Army of the Trees. Dat vanaf 14 februari verkrijgbaar is via Seasons of Mist. Met behulp van het geld dat door hun muziek wordt gegenereerd. Heeft Savage Lands 100.000 vierkante meter Costa Ricaans regenwoud behouden. 100% van de royalties. Van het met sterren album. Van de organisatie Army of the Trees. Ondersteunt hun lopende natuurbeschermingsprojecten. In Costa Rica en andere landen. Maar zoals ze waarschuwen. Met hun verpletterende nieuwe single. Met Lord of the Lost en Chloe Trujillo. Als we niet. Snel handelen en onze ecosystemen beschermen, zullen we binnenkort niet alleen maar tijd tekort komen, maar ook adem. Het album zal ook gastoptredens bevatten van leden van Arch Enemy, Sepultura, Obituary, Beneited en nog veel meer. En voor de derde keer dit jaar heeft de Duitse metalcore band Caliban op 11 december een nieuwe single uitgebracht met de titel Guild Trip. En deze keer is het een samenwerking met Mental Cruelty. Het nieuwe nummer dat jullie zo gaan horen komt ongeveer twee maanden na de release van hun vorige single Echoes. En ongeveer vijf maanden nadat ze I Was A Happy Kid Once uitbrachten. Dat tweede nummer diende ook als introductie door de band van hun nieuwste lid Ian Duncan. Guiltrip gaat over het loslaten van de last die anderen op je leggen. Het is een strijdkreet voor iedereen die zich een weg uit de duisternis... van iemand anders heeft moeten vechten. Het is een rauwe, agressieve bevrijding van jarenlange pijn... waarbij je, je de demonen van schuld en spijt onder ogen ziet. En dit nummer legt de strijd vast om dat gif in je aderen te overwinnen. De ketenen die je gevangen houden en uiteindelijk je macht terug te winnen. Ja. Naar Play It Loud Het hardere gitarwerk Hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort Na Kelleben draait ik de eveneens uit Duitsland komende Heavy Power Metalers Brainstorm. Die op 12 december de release datum van hun volgende album hebben aangekondigd en ons meteen een eerste proef voorproefje hebben gegeven... middels de nieuwe en de eerste single Garuda, Eater of Snakes... van het album dat de titel Plague of Rats heeft gekregen. Daarnaast gaat de single vergezeld van de officiële videoclip van Mirko Whisky. Het nieuwe album verschijnt op 28 februari via Raining Phoenix Music... met wie ze onlangs hun contract hebben getekend. Over het nieuwe nummer gesproken vertelt gitarist Thorsten Torde-Illenveld... het wachten is voorbij en we zouden niet blijer kunnen zijn... om eindelijk nieuwe muziek aan onze fans uit te brengen... En Garuda is de perfecte introductie die tot ons aankomende album Plague of Rats Het is zwaar en krachtig en je voelt je meteen verbonden met de muziek, de beat, de riffs en de melodieën op vrijdag de 13e verwacht je dat een zwarte kat oversteekt... dat er iets over je heen wordt gedumpt als je onder een ladder doorloopt. Maar vooral zoals elke metalband die iets nieuws gaat uitbrengen... dat ze het op die dag zullen uitbrengen. De Finse hardrock- en metal-legendes Lordi maakten deze dag dus bekend... dat ze op 21 maart hun langverwachte 19e studioalbum Limited The Edition... zullen uitbrengen via Raining Phoenix Music. Het album wordt aangevoerd door de opwindende eerste single Syntax Terror... een nummer dat luisteraars meeneemt in een gameachtige wereld... met Ruimtelijke melodieën, donderende riffs en onweerstaanbaar pakkende hoeks. De heer Lordy merkt op: het schrijven van dit nummer begon met de belangrijkste keyboard riff. Ik speelde met die monogeluiden en probeerde iets te bedenken met het gevoel van de openingscore van een actiefilm uit de jaren 80. En Syntax Terror werd eigenlijk bijna de albumtitel. Maar toen werd ontdekt dat andere mensen al eerder hetzelfde idee hadden dan ik. Bij de coupletten dacht ik aan Judas Priest, bij het refrein aan Manowar... en als kerst op de taart Udo Dirk Schneider-achtige kreten om de titel uit te braken. Vraag niet waar de tekst over gaat. Syntax Terror is een nummer in heavy metal stijl uit de jaren 80, waarbij met elke regel abstracte beelden worden geschilderd. En Syntax Terror verloren, die hoor je natuurlijk nu bij Play It Loud Brand New очку Qual relifiers F.M. Uh -huh. um. We leven een beetje in de 80s en horror Dankzij het tweede nummer. Dit blokje van King Diamond. Die op 17 de december zijn nieuwste single Spider Lily heeft uitgebracht. De officiële videoclip voor de track werd geregisseerd door My Good Eye Visuals. In de videoclip zien we King en zijn cohorten, waaronder de huidige back-up zanger, toetsenist en productieve metal-muzikant Mercure de klassiek beukende en krijzende metal-versie uitvoeren. Terwijl King Diamond verkleed als zijn dokterpersonage en Spider-Lily over het terrein van Panhurst dwaalt. Spider-Lily is de eerste single en video uit de komende horror-trilogie van King Diamond, waarvan deel 1 getiteld is St. Lucifer's Hospital 1920. King Diamonds eerste studioalbum in 18 jaar verschijnt voorlopig in 2025 via Metal Blade. Het zal beschikbaar worden gemaakt als een horrorconceptverhaal... waarbij het tweede en derde deel op latere data zullen verschijnen. Een dag na King Diamond's nieuwste release... heeft de Canadese death metal band X-Dio... met Cataclysm-zanger Maurizio Iacono... een nieuwste single Vespasian gedeeld... samen met een zongtekstvideo. Het nummer komt van de aankomende EP Year of the Four Emperors... van het project met het Romeinse Rijk thema... dat op 10 januari uitkomt via Raining Phoenix Music. De band deelde het slotnummer van de EP is een volkslied... van veerkracht en vernieuwing. Vespasianus komt naar voren als een figuur van stabiliteit te midden van de chaos en de muziek weerspiegelt zijn berekende kracht. Triomfantelijke melodieën verweven met donderende percussie die zijn consolidatie van de macht en het herstel van het gebroken rijk van Rome vastleggen. De teksten verheerlijken Vespasianus als de voorbode van een nieuw tijdperk, culminerend in een klinkende verklaring van overwinning en erfenis. Zijn regering luidt de Flavische dynastie in en schijnt van vrede. patriarch de band voorheen bekend als Batushka en aangevoerd door Batomi Krisjouk. Die eh, na XD hoorde, heeft op 3 januari hun eerste album uitgebracht onder deze nieuwe naam, getiteld Pro Rock Ilya. Patriarch streamde op 18 december hiervan de derde single Weerstalin 2, waarvan de lyrische inhoud de overkoepelende thema's van Openbaring op de nieuwe plaats van de band verkent. Weerstalin 2 onderzoekt het thema Openbaring en benadrukt de belangrijkste rol van de Moeder van God als symbolisch teken binnen het stuk. Het spiegelt een zalving die de boodschap van de profeet begeleidt en functioneert als een gebed doordringt met een doel, zei Patriarch over de Singel. Deze hymne wordt geassocieerd met de profeet, profeet Ilja en omvat zijn uitingen van aanbidding, lof en dankbaarheid voor de kans om de hemel te dienen en te verheerlijken door zijn werk. Uiteindelijk benadrukt het lied het verband tussen goddelijke openbaring en de missie van de profeet die eindigt in mislukking. Subway to Sally heeft op 19 december de ontroerende ballad herts in de Rinde uitgebracht, afkomstig van hun vijftiende studioalbum Post Mortem, dat een dag later verscheen via Nepal Records. De pioniers van de Duitse folkmetal laten een melancholische kant zien en vertellen hun verhaal over liefde, verlies en herinneringen. De poëtische teksten versmelten met het kenmerkende volkgeluid van de band, begeleid door een meeslepende melodie die de pijn verkent van een liefde die ooit eeuwig leek, maar sindsdien is vervaagd. De beklijvende beelden van het beeldhoud de gebeeldhouden. Hart en de finaliteit van het verlies maken dit nummer tot een diep emotioneel hoogtepunt. Dat met een krachtig arrangement opbouwt tot een intense soundscape die culmineert in een monumentale conclusie. Subway to Sally op een nieuwe single. Het Rinde is een nummer waar onze fans dol op zullen zijn. Wij zijn het in essentie. Grootste melodieën, folk en vioolklanken luiden, gecombineerd met Eriks aanvankelijk balladische zang. Botsen met heavy metal, gitaren tijdens de genadeloze finale van het verhaal en het nummer. Een stuk dat voelt als een geweldige film. Dat was ons doel. En we zijn ongelooflijk trots op het eindresultaat. Die Gallen lauschten, sah ik ons in mijn traum, ganz in weiß, beim linden wie wir beide goldene Ränge tauschten. Ik wollte onze Namen auf ewig hier bewahren, ik wollte, es sollt für. um, 45ste verjaardag dit jaar naderen bereiden de Duitse metal van van Gravedigger zich voor om hun 23ste studioalbum Bone Collector uit te brengen. Het staat gepland voor een release op 17 januari via Raw Records... onderdeel van de Raining Phoenix Music Label. Na delen van de al eerder gedraaide singles Kingdom of Skulls en Killing Is My Pleasure... hebben ze op 20 december dus hun nieuwste single The Devil's Serenade uitgebracht... die je uiteraard ook voorbij bij mij hebt gehoord. De charismatische frontman Chris Bottendaal zegt... met trots presenteren wij de gloednieuwe Gravedigger video The Devil's Serenade. Dit groovy anthem is een echte knaller die de essentie van heavy metal en stadion rock uit de jaren 80 in elke riff en elke regel vastlegt. We hebben er alles aan gedaan om een nummer te schrijven... dat net zo aanstekelijk en knallend is... en je meeneemt op een korte reis door de geschiedenis van de band. De clip is een perfecte mix van aangrijpende sfeer en pure energie... wat een feest is voor iedereen die metal in zijn bloed heeft. We zijn heel blij met het resultaat... en kunnen niet wachten om dit anthem samen met jullie op het podium te brengen. Zet het luider en wees klaar om met ons te rocken. En dat hebben we zojuist ook gedaan. En jullie thuis ook. Voor we nog één nummer op standje Burenruzie kunnen luisteren... en onze tijd er daarna weer bijna op zit... heb ik zoals altijd eerst uh, nog de wekelijkse concertagenda voor jullie. Waar kunnen we deze week nog laatst minder naartoe? Dat horen jullie zo van mij. The Play It Loud Concertagenda. Terugin op 9 januari, want na 10 jaar afwezigheid keert de beste en lekkerste Pagan Folk Metal Tour terug naar de Europese podia. PaganFest heeft in het verleden vele bands helpen groeien tot headliners. En vijf hiervan slaan nu de handen in één. En vormen zo de sterkste line-up in de geschiedenis van PaganFest. En zo kan het dat in 2025 Eelstorm NC Ferrum, Tier. Heidevolk en Elven King samen op één beeld staan. Tijdens deze tour spelen ze allemaal voor het eerst hun nieuwste werk live. Baconfest is back with a blast. En dit vindt allemaal plaats in de spot in Groningen. De tickets zijn nog verkrijgbaar voor 51 60. Dus als je het de moeite vindt om daar naartoe te reizen... dan kun je er dus nog naartoe. De deuren openen om half vijf s middags en de aanvang is om vijf uur. Check de tijdschema op www.spotgroningen.nl. En voor wie de concerten van Outark, Alke Hess en Varek heeft gemist... In de afgelopen week... In onder andere de Pul in Ude. Kan ook nog een herkansing doen in de Vera in Groningen. Daar kosten de tickets 11 euro. De deuren openen daar om 8 uur. En de aanvanging is om half 9. En dit vindt uiteraard ook op 9 januari plaats. 10 januari. Dan gaan we naar de Ramones Alive. O to the 50 Years of Ramones. Dit jaar is het dus 50 jaar geleden dat de baanbrekende band Ramones opgericht werd. Daarom brengt een aantal schatplichtige muzikanten een ode aan de legendarische band. En met leden van Heideroosjes, Peter Pan, Speedrock en Iron Gin en Legion of the Damned... ...vindt het dus plaats in de Tivoli in Vredeburg in Utrecht. De tickets zijn nog verkrijgbaar voor 21,35 euro inclusief, dus de service kosten. Deuren openen om half acht en om, uh, aanvang is om kwart over acht. En de support komt van Flora Skuller. Op 10 januari kun je ook nog naar de Crème de la Crème van de Nederlandse hardrock... ...want die slaan de handen op. Uh, 10 januari dus. I mean... Opnieuw in één om Ronnie James Dio een passend eerbetoon te geven met een vernieuwde setlist en ditmaal een nog langere show. Tijdens de Memorial Concert worden alle fases van de carrière van de kleine man met de grootste stem belicht. Reken daarop, uh, veel, of, daarom op uh, veel klassiekers van Rainbow, Black Sabbath en de band Dio. Maar er zullen ook verrassende keuzes worden gemaakt uit het omvangrijke repertoire waaraan ja Ronnie James Dio zijn stem heeft geleend. En dit vindt onder andere plaats dus in P60 in Amsterdam 1 op 10 januari. De tickets kosten in de Priestel 23,50 euro en aan de deur 26. En dan op 10 januari kun je ook nog naar... Infected Rain, Semblant, Ilios... en en Skin on the Flash... in de 013 in Tilburg. Daar zijn de tickets 33,80 euro. De actuele tijdschema kun je vinden op www.013.nl. Ook dit op 10 januari dus. Dan kun je op 10 januari ook nog naar Burning and Sad Iron. Die spelen in de Lil Devil in Tilburg. Daar kosten de tickets slechts 8,29 euro. Deuren openen daar om 8 uur. Wil je Altark nog een keertje zien? Dan met Torn from Oblivion en Elke Hest. Dat kan dat in de gigant in Apeldoorn. Daar kosten de tickets 14 euro. En als je vriend bent van de gigant... dan kost het je maar 12 euro. De deuren openen om 8 uur. De aanvang is om half 9 dan kun je ook nog naar Brutal Insanity New Year Fest... met onder andere Grindpad, Mouflon, Mancuerda en Suspect Hostile. En dit vindt plaats in de Willemene in Arnhem. Daar kosten de tickets in de Early Bird 11.50, normaal 13 euro's. En aan de deur 15 euro's. Daar gaat de zaal om half acht open en aanvang is om 8 uur. Dan is er ook nog een release party diezelfde avond van Grafjammer. Die komt uit Utrecht en opereert sinds 2007 in de marge van het bestaan met primitieve Nederlandse necro-rock. Ofwel een gallig mengsel van eerste en tweede golf black metal. Met een ferme schep D beat en Motorhead, welke swingt als een tiet. Ze presenteren dus hun vierde langspeler, getiteld de tief is de tierling. Een verdere reis langs de onderbuik van de maatschappij vol waanzin, zelfbegoocheling en uiteindelijk vernietiging. En die nemen mee, ook uit Utrecht, komende Vrang en Abramik, uh, Abrahamic Liars uit uh, Antwerpen. En Vodemoer komt mee, ook uit Utrecht. En het kost allemaal 15 euro. En de locatie is de DB Studios in Utrecht. De deuren openen daarom half acht. En dan kan je ook nog naar de Regressive Hypnosis, een Dream Theater tribute band... in de Biblot in Dordrecht... Verder kun je, als je Ronnie James Dio, de Memory Concert, gemist hebt in de P60, dan kan je nog naar Goes, dat is wel wat verder rijden. Daar kosten de tickets 22,50 euro. De deuren openen om 8 uur en de aanvang is 9 uur. En tot zover eventjes de concertagenda voor deze week. Zoals gezegd is er dus volgende week geen concertagenda in verband met een bandinterview. Maar die week erna weer wel Want ketenen Tot slot een zombie apocalypse met de zombie metal band Dominum, die hun nieuwe album The Dead Don't Die hebben uitgebracht op 27 december. Naast het eerste klas horrorverhaal zorgen Dr. Dead en zo'n hoorde ondoden voor de nodige overlevingsvaardigheden met hun zinderende nieuwe single en officiële videoclip voor Don't Get Bitten by the Wrong Ones. Mijn tijd zit er weer op voor vanavond. Ik bedank jullie allen weer voor het luisteren. Tot volgende week. Dan ben ik het dus met een uit luist, leusden komende ambient sludge do-metal band, Sorted Empire dus. Die zijn te gast bij Play It Loud live en daar praat ik de band met de band bij over hun vorig jaar uitgebrachte debuutalbum Black It Starts. En dit mag je niet missen. Voor nu ga ik eruit. Met de zombies van Dominum En mijn laatste woorden Horns op And stay dead uh, Metal Bedankt I'm paralyzed by fear I'm worried about my mental health The cage is open wide The damage has been done They told us we were fine And now I can't trust anyone by the wrong one